En zich geheel aan u vertrouwt. Als is het antwoord op die liefderijke omarming. Je toevertrouwen. Wilt u dat doen? In antwoord op zijn liefde. Bewaar dit woord. Wees dragers. En ook uitdragers van de zegen des Heren. De Heren zegenen u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.